Het Q Music Nieuws van Nu.nl Kijkje van nou, Goedemorgen, president Trump blijft erbij. Groenland moet van Amerika worden, dat zei hij gisteravond na het topoverleg in Washington tussen Amerika, Groenland en Denemarken. We really need it. If we don't go in, go in go in and, gonna go in. and not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Volgens Trump willen Rusland en China Groenland dus ook hebben. Groenland is een onafhankelijk land dat bij het Deense koninkrijk hoort. Denemarken ziet het plan van Trump absoluut niet zitten, zo bleek gisteravond ook weer. De gesprekken over de toekomst zijn geen stap verder gekomen... maar de landen blijven nog wel met elkaar praten. Nooit eerder kwamen er zo weinig nieuwe bedrijven bij als vorig jaar... zegt de Kamer van Koophandel. Er zijn vorig jaar ook veel bedrijven gestopt. Dat waren veel ZZP'ers, maar ook andere ondernemers zijn ermee opgehouden. Volgens de KVK komt dat vooral door een onzekere economie... en door de onrust in de wereld. Het luchtruim boven Iran is weer open. Sinds gisteravond mochten er geen vliegtuigen meer vliegen na dreiging van Amerika. President Trump zei op social media dat hij hulp naar Iran had gestuurd... om de demonstranten te steunen die actie voeren tegen de overheid. Het Iraanse regime treedt keihard op tegen de protesten. Daarbij zijn volgens mensenrechtenorganisaties al meer dan 2500 doden gevallen. En dan voetbal. Een vernedering voor Ajax gisteravond in de KVB-beker. De club verloor in de achtste finales met 6-0 van AZ.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 Voor FC Tempels. Het weer nog van weer plaats aan grijze dag, vooral in het noorden en westen ook kans op regen. Alleen in Limburg af en toe wat zon, het wordt maximaal 10 graden. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest, een bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Lijkt op over 6 op donderdag de 15e van januari. Je luistert naar Show 15 61 seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. goedemorgen Jip. Goedemorgen Mattie. <laughs> wat is het verboden woord ook alweer weer Jip? Beetje. Ja, een beetje. Oh. Ja. Oh, wat erg. Nou, dit is dom. Dit is dom. Oh, dat vind ik zielig voor jou. Oh. Want dit, dit, dit, is, dit is precies wat je doet. Als een kind iets zegt wat niet goed te verstaan is, dan herhaal je het. Zo, wat dom. Ik schrik helemaal voor mezelf. Ja, echt een onbewaakt moment. Oh. Het is drie over zes, potverdikkie. Ik wilde namelijk beginnen over Wim van Helden. <lacht> nou, begin eerst maar even over jezelf. Nou ja, je staat op de vierde plek nog steeds. Je hebt het dan nu in totaal negen keer gezegd. Ja. Oh. Dit was wel eventjes. Laat dit geen voorboden zijn voor de rest van de dag. Nee. Je hebt nog een joker, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb hier Bram Krikken nog liggen. Ik, ja. Sorry, ik moet heel even... Ik durf niet meer te praten, omdat ik er zo van schrok. Ik heb hier Bram Krikken nog liggen, op een uh, blokje hout. Die kan ik bellen, en dan komt hij hier een, een uur lang zitten. Bram staat al de hele week stand-by. Ja. Die kan ieder moment door mij worden gebeld. Dan stapt hij in zijn auto, komt hij meteen naar de studio... Ik dus ja. weet dat dat kan. weet ja. dat dat kan. Ja. Ja. Ja. Ja. Want morgen is de finale ochtend en dan zijn alle DJ's hier. Uh, het zou ook zonde zijn als je hem niet gebeld hebt. Heb je nog van uh, Laura ondertussen? Goedemorgen, Matti, Marieke en Annemarie. Ja. Hé hey Marieke, vraag je: hoe voelt het nou om nu weer bovenaan te staan in de Wall of Shame? <laughs> in ieder geval, voor zolang het duurt, dan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, ja, ja, ja, Het voelt, voelt heel goed. Eerst wat ik elke ochtend doe als ik wakker word, de Wall of Shame verversen. Daarin staat bovenaan Wim. Die heeft het nu in totaal 16 keer gezegd. En dan op de gedeelde tweede plek. <lacht> Lars en ik. Met 13 keer. En nu Matty. Ja, je staat nog op 8. Maar als we straks het uh, bewijsmateriaal horen. dan springt hij naar 9. Ja. Uh, ik voel me helemaal niet meer uh, gelegitimeerd. om uh, te lachen. om uh, Wim van Helden. druk oh. op uh, de knop. in de Q-app. spreek je hem misschien. Zo direct. krijg je van ons. 500 euro. Beetje. Ja, ja. Ja, ja. Beetje. Ja, ja, ja. ja. Hier is Keiko. Firestone. I'm afraid short of fire I'm the dark in need of light When we touch you inspire Feel it change Hearts alive Let back music, Firestone. Goh, in de valgelok door een uh, driejarige. <lacht> Echt niet te geloven. Even luisteren, hoe ik het zei. Ja. Wat is het verboden woord ook weer, Jip? Beetje. Ja, een beetje. Oh. Ja! Oh. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan hadden we toch niet gedacht dat het in de eerste paar minuten mis zou gaan, toch? Deze was snel, hè? Zo! Ja. <laughs> ik had drie zinnen gezegd. Ik ga niet even, hoor. Goh, Ja, terwijl het was niet de bedoeling, helemaal niet de bedoeling om jou in de, in de val te lokken of zo. Oh, ja. nou, als dit een voorbode is, luister je elke ochtend zo vroeg, Willem? Ja, zeker. Ah, ja. En ja. het loopt. Ik vond deze tijd in de auto, naar nou het werk, dus... Uh, lekker, lekker, wat ga je doen? dan. Sorry? Wat ga je doen? Uh, ik ga uh, zo meteen showroom rijden. Wat zeg je? De rijden. Oh, de shovel rijden. rijden. Oh, oké. Okay, okay. Willem? Ja? 500 euro is voor jou! Ja, ja. En Willem, dat gaat naar? Uh, ik denk een paar nieuwe paar hardloopschoenen. Nieuwe paar hardloopschoenen? Ben je begonnen ja. met hardlopen of heb je die andere versleten gelopen? Ja, ik loop al een tijdje hard en ik loop uh, best veel. En, maar ik ben nu uh, gebaseerd geweest, twee ja. maandjes. En ik heb eigenlijk wel zin in nieuwe hartopsgoden om weer uh, fit te worden. En wat was de blessure, Willem? Uh, een irritatie en een in de kuit. Oei, oei, oei, oei, oei. Wat is het toch snel glazer met dat rennen? Ja. Mag ik dat even zeggen? Ja, iedereen top, is maar lyrisch over dat rennen en die rent en al die halve marathons. En ik weet niet wat wordt ingepland. En ja, het is zo hoor... makkelijk ook. Ja, het is zo makkelijk, maar ik hoor toch ook: iedereen heeft maar blessures. Ja, dus ja, ja, ja. pas nou op Willem, laat je goede Gaan schoenen aan kan. Ja, ja, ja, precies, daarom. Ja. En heb je een uh, doel qua hardlopen? Uh, ik wil in februari uh, 30 kilometer van school lopen. De 30 kilometer van school? Ga je dan ook over ja. het strand? Uh, volgens mij wel ja, ik wil gewoon voor het eerst lopen. Zo, Zo oké. Okay. En voor mij is wel strand, duinen en ja. uh, van alles een en beetje heb, volgens mij. En heb je een doel qua tijd dan ook? Uh, nee, dat nu niet echt, omdat ik uh, de bevier heb gehad. ja. Nou, anders, uh, ja, gewoon uh, rond de vijf uh, per kilometer denk ik Ja, exact. Ja, Eerst ja. maar eens gewoon finishen, zeg jij. Ja, dat, dat ja. <laughs> ja, heel goed. Hé, hey, zet, zet hem op, lekker die schoenen kopen. Fijne dag, Dank Willem. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Ah, ik ga me even een hoekje zitten schamen. Ondertussen Lady Gaga, dit is The Dead Dead. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal staat hier iets uh, heel leuks op het programma. Kijk ik zeer eruit. Namelijk de grote finale van het Verboden Woord 2026. Nog één keer nemen al je favoriete superhelden het tegen elkaar op. Als een soort uh, <laughs> Marvel Universe... waar iedereen nog één keer op het witte doek voorbij komt. Ja, we starten hier wel in de vroege ochtend uh, met dit kleine clubpie... maar dan uh, rond een uur of zeven druppelen ook de andere hoofdrolspelers... van het Verboden Woord binnen. En dan gaan we het zien waar het klassement op gaat eindigen. Ja. We spelen om een uh, baan bij Q-Music. Is een squid game. Degene die bovenaan de Wall of Shame staat... die heeft, uh, van tevoren niet is dat niet gecommuniceerd naar ons... maar het begint wel duidelijk te worden. Die moet uh, het Q-Music DJ-team verlaten. Het is uh, inmiddels dus 66 keer gezegd het verboden woord. Morgen uh, ja, nemen we het nog één keer uh, tegen elkaar op. Dat is na vandaag. Vandaag wordt het natuurlijk ook gewoon uh, gespeeld. Mm -hmm. hey, Luc, Wat hebben we gemerkt net. Ja, vrachtens. zeker. Luc, goedemorgen. Hi. Vraag... <laughs> Vraagje van uh, onze luisteraar Werner. Hey leuk ouwe beuker, heb je wel een oogje dicht gedaan vannacht of uh, was het echt eventjes uh, diep slikken zeker? Nou, ik pak de tissues erbij voor je. <laughs> Fijne dag. Ja. Wat is er nou gebeurd met de Ajax? Niks. <laughs> er is niks gebeurd met de Ajax. Nee hè? Nee. nee. Ajax nee. moest niet spelen gisteren. Tegen wie speelde ze ook alweer? Gisteren speelde Ajax in de Beker tegen Az uit Alkmaar. Ja, mm. en. verloren. Maar met hoeveel? 6-0. <laughs> 6-0, en wat doet dat met jou? Het is zo ontzettend irritant. Het is zo vreselijk om met dat nieuws wakker te moeten worden. Ook dat je denkt, oh, 6, 6, 6 0 geworden. Weet je waarom ik uh, zo gek ben op onze redactie? Alles wat hier uh, continu opgenomen. Dus vanochtend om half zes kwamen wij hier uh, binnen. Even een kijkje achter de schermen wat er uh, toen gebeurde. Dit is mijn kleur. <lacht> mijn ideaal. vraag uh, even niet. Jezus Christus, is dit slecht? Het is echt zo slecht. <laughs> het is ontzettend <precies> slecht. <laughs> het is verschrikkelijk. Ik wil het hier niet over hebben zo meteen. Gaat het? Ja, het gaat <laughs> wel. Kiek nog even over zijn rug. Gaat het een beetje? <laughs> nou, ik zag jou net ook beelden. S wat zeg je nou, man? Ah. Mijn hemel! Ja, sorry. Oh, je hebt helemaal sorry. je gem verloren. Oh, het zit er no. slecht vandaag. Jij was de golden boy. Ja, je was ik echt weet de golden het. golden boy. Wat gebeurt er nou? Ik weet het. Als ik nu leun, dan haal je me met gemak in. Lijkt al op Ajax. <lacht> oh. <laughs> nou, mijn uitslag. Daar moeten we het straks over hebben. Hé, nou toch, ventje. Oh, dit spel lijkt één, lang, één dag te lang te duren voor mij. Ja. Nou... Uh, ja, je kunt nu op de knop drukken. En, en uh, dan maak je kans op 500 euro. Maar goed, toch nog even over Ajax. Wat gaan we eraan doen, uh, Luc? Nou ja, even gewoon... Uh... Huilen in een hoekje. Alle supporters die langs zijn gekomen... die naar AZ gingen van Ajax... die krijgen hun geld terug. Gaat de Ajax gaat dat vergoeden vanwege de wanprestatie. Joh, nou, oh... Dat vind ja. nou ook overdreven. ook raar. Je bent er in goede en slechte tijden bij. Dat is ook onderdeel van het spel, toch? Ik vind ook dat het vrij, een vrij snelle reflex was van Ajax. Ik zegt op de avond zelf al uh, die kaartjes vergoeden. Ik vind gewoon nou, ook, dat je... Ja, je bent voor een club. En die, daar hou je onvol, Ja, het is een soort van huwelijk wat je afsluit. Ja. Onvoorwaardelijk. En uh, ja, dat het dan zo slecht gaat. Ja, dat moet je ook af toenemen. Want in deze retoriek zouden de fans bij veel doelpunten... ook meer moeten betalen. En okay. zo praat Matti zich door de rest van de ochtend. <hijen> Hallo, Jack. <hijet>: hey, goedemorgen, <hijet>: Hey. Oh, wow. Had je de eerste keer ook al gedrukt? Want Mattie zei het verboden woord ook rond drie minuten over zes al. <hijet>: nou ja, je maakte het wel even duidelijk, ja. Ja. ja. Uh, we gaan luisteren. <hijet: Schat venten> Kieker grijft nog even over zijn rug. Gaat het een beetje? Ja. ja, we hadden het niet meteen door. Maar jij wel, Jack. En jij krijgt 500 euro. Nou, dat is lekker, man. Dank jullie wel. Bedankt, maat, team, maatje, Ja. <laughs> Heel graag gedaan, tussen aanhalingstekens, Jack. Fijne dag vandaag. Fijne dag. Hoi. Hoi. En ook Jack zijn collega's zijn hartstikke blij. Ja, ik sta op vier in het Nou, ik zou maar gaan bellen. <laughs> Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.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 Al die appjes wel. Mattie, bel Bram kikken. Ja. ja, bellen. Dat is jouw joker, bellen. Ja. Of vind je dit te vroeg? Nou, weet ik niet. Als in te vroeg op de, op de dag, te, om hem wakker te bellen. Hij staat paraat, Op dagen. Ja, I know. Maar ik heb een hele slechte start gemaakt vandaag. Ik kan nog heel even afwachten. Ik speel wel met het idee. Oké. Okay. Maar het is zes voor half zeven. Wie zegt dat het vanaf nu niet beter, beter gaat? Nee. nee, nee, nee, ik zei het niet. Beter, zeg. Ja, ja, ja, ja, ja. Zal ik het overnemen voor wat betreft de collecten? Ik zit zo te zweten. Je kunt zo meteen, ja, je hebt ook een hele warme trui aangetrokken. Ik dacht vanmorgen nog, ik doe je het luchtigs aan, ik krijg het zo warm voor dit spel. Vertel eens over die collecten. Nou, je kunt bij ons komen collecteren. Dat is leuk. Dan kom je met je. Ja virtuele collectebus bij ons voor de virtuele voordeur staan. Kom voor iets wat je zelf heel graag wil hebben. En laat ons weten in de app wat dat is. Dan leggen wij, Annemarie, Mattie en ik, wellicht iets in jouw collectebus. En wat horen we zo in het nieuws, Annemarie? Nou, dat gaat over het uh, kleinere stembiljet. Waar we, daar is mee getest, hè, zodat we niet zo lopen te, te klooien en te vouwen... met ja. een grote biljet. Nou, En die test krijgt een vervolg. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feun. Maar nu staat ook je rekening droog.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 Spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. 18 plus speelden Ja, serieus? Oh, wat een geld! Verdikken. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.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 1 voor half 7, Goedemorgen. je luistert Mattie en Marike. Twee vertragingen vanaf 10 minuten en op de A1 komt dat door een ongeluk. Van Apeldoorn naar Amersfoort kom je in 7 kilometer... tussen Stroe en Hoevelaken met 18 minuten. En op de A2 naar Utrecht tussen Empelbrug en Kerkdriel... 2 kilometer en 10 minuten. Grijze dag vandaag, vooral in het noorden en westen kans op regen. Alleen in Limburg schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 10 graden. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Nou, goedemorgen. De bewoners van de flat in Vlissingen... waar dinsdagavond een grote explosie was... hebben vannacht niet thuis kunnen slapen, meldt Omroep Zeeland. Vandaag wordt bekeken hoe de schade uh, is van die flat. Het moet ook duidelijk worden wie er terug kunnen en wie niet. Bij de explosie raakten drie mensen gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie denkt in ieder geval niet aan een misdrijf. Goed nieuws voor duizenden nierpatiënten... die een paar keer per week naar het ziekenhuis moeten voor een dialyse. Volgens het AD wordt een nieuw apparaat getest... zo groot als een rolkoffer dat je thuis kunt gebruiken. Het apparaat moet binnen twee jaar op de markt komen. En het kleinere stembiljet wordt misschien in het hele land ingevoerd... als de laatste proef goed gaat. Die proef is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Volgens de minister is het nieuwe biljet handiger... en kunnen stemmen veel sneller worden geteld... In de Kamer zijn er wel zorgen over dat kleinere biljet. Tot nu toe zijn er namelijk meer ongeldige stemmen mee uitgebracht. Ik ga het nu al missen, die Instagram-filmpjes... waarbij iedereen origami die dingen opvouwt. Iedereen dacht daarbij een heel origineel filmpje te hebben. Maar dat op opvouwgedoe hmm. en zo, ja, dat gaat dan dus verdwijnen. Ja, ja. Einde, ja. einde aan die filmpjes. Ja, en einde aan het gelazer erover. En iedereen had altijd dezelfde klachten. Ja. Ja. Nou, We moeten maar zien of het ook echt gaat gebeuren... bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen dan. Groot feest bij Marokkaanse voetbalfans. Het land staat in de finale van de Afrika-cup. Gisteravond speelde Marokko de halve finale tegen Nigeria. Eindigde in 0-0. Marokko won uiteindelijk naar penalties. Ah, dus dat hoorde ik in Rotterdam. Dat getoeter. Ja, Wat zo? Ja. Er ja, ja. ja. werd ik ja, inderdaad meerdere steden gevierd. Rotterdam dus, maar ook in Eindhoven en in Den Haag. Um, in Den Haag trouwens verliep het feest uiteindelijk niet helemaal zonder problemen. In de Schilderswijk sloeg de sfeer aan het begin van de nacht om. Schrijft Omroep West. Agenten wilden voorkomen dat supporters feest gingen vieren op een kruispunt. Maar de politie en ook de ME werden bekogeld met vuurwerk... Of daar mensen zijn opgepakt in Den Haag, is niet bekend. Marokko speelt de finale trouwens eh, zondag tegen Senegal. Zitten er ook Nederlandse Marokkanen bij, team eh, Luc? Klopt, ja, zeker, zeker. Uh, Masraoui, die heeft toch bij Ajax gespeeld, speelt nu bij Manchester United. Uh -huh. Je hebt ook uh, Salah Eddin, die komt uh, uit ja. de PSV. Ja, en Salah Eddin, uh, dat was volgens mij uh, nummer drie. Nee. Ah, Jammer. vijf dan. Jammer. Het ah nee, wordt, wordt, wordt, wordt, wordt pijnlijk. Nu zit je ja. nou. Je je, oh, wow, ja. Ja. je, hebt je oh, ooit ja. verdiept in uh, het elftal van uh, PSV... omdat we daar de foute party gaan houden. In dat stadion. En daarom voelt PSV nu heel erg als mijn clubje. <laughs> Zo snel kan het gaan. De AI-chatbot Grok van Elon Musk... kan geen beelden meer maken van mensen in bikini of ondergoed... Die functie wordt voor iedereen geblokkeerd. Het maken van naaktbeelden met grok wordt ook geblokkeerd. Sommige landen hebben het gebruik van grok zelfs helemaal verboden. Onze minister denkt erover na. Ja, grok is nogal uh, omstreden. Er zijn allerlei heftige beelden en teksten te genereren, eigenlijk. Ook BN'ers uh, overkomt het, uh, Zij of zelfs hun kinderen worden digitaal uitgekleed. Dus dan heb je een foto van een BN'er met kleding aan. Dan vraag je aan Grok, maak hier een naaktfoto van, hmm. een naaktbeeld. En dat gebeurt dan. Of uh, er kunnen ook extreem gewelddadige video's mee gemaakt worden. Pff, Nagel aan onze doodskist. Ik heb uh, in de kerstvakantie uh, Grok gedownload. Ik dacht, oh. gaat eens proberen. Krankzinnig. Ja? Ik had een uh, foto van mezelf. Niet uh, om te kijken hoe ik eruit zou zien als je mij uitkleedt, Maar ik dacht, zet mezelf eens een bril op. Nou, nah, die foto. Dus niet van echt te onderscheiden. Oh ja. Gewoon, zet mezelf een bril op. Een minuut later heb ik een bril op. Ja, dit, klinkt, uh, dit klinkt in, in, in het licht van ja, vandaag ja. Uh, ja, een bril op. Hoe schadelijk kan dat zijn? Maar het gaat om de echtheid van die foto. Waar ben je dan nu eindelijk om? Want lang al maanden zeg jij dat AI uh, dat het allemaal zo vlug niet neemt. <laughs> maar als, als je dan dus nu zelf ook zegt, het is niet van echt te onderscheiden. Ja, nee, dat klopt. Alleen ik denk niet dat het op korte termijn, maar goed, belanden we, gaat deze plaat ja. weer op... Ja. Ik denk niet dat het op korte termijn heel veel banen gaat schelen. Maar, maar het is wel echt link. Ja, Als je ja. gewoon niet meer kunt onderscheiden ja. of iets echt is of niet dan, ja. dus niet... dan kun je het ook de andere kant op redeneren. Een echte foto. Mm -hmm. Daarvan zeggen, ja, maar dat is hij. Ja. Hi. Hallo Mark. Mar. Hey, goedemorgen. Nou, je bent er al. Begrijp dat jij klaar bent om te komen collecteren. <laughs> <laughs> toch of niet? Ik, wat zei jij? Jij komt toch collecteren <laughs> of niet? Ja. ja, goed zo. Ja, snoepjes. Ja, je was al aan het opwarmen. Wat ben ik? <laughs> Dit kan <laughs> nog wel eens een hele lange ochtend worden. Hé, hey Mar, je komt zo collecteren. Waar kom je voor? Uh, uh, ik, ik zou wel graag een DAB Plus radioversterker in mijn auto willen. Dan kan ik jullie wat beter volgen. Ja. Mattie en, en wij jou. Nou, zometeen de pitch van Mar. Na David Ketta. We will fight Impossible to tame Like oil in the ocean Teddy Swims Becky Music. En maar waar kom je voor? Goedemorgen, Mattie, Marieke en Annemarie marie en iedereen. Goedemorgen. Ik, ik zou ook graag uh, wat vaker een stabiele radiofrequentie in mijn auto kunnen ontvangen. Ja. Want ik heb jullie uit nood leren kennen en ik ben daar nu heel erg blij mee. Uit, uit nood? Uit nood? Ja, ik, ik ben heel eerlijk. Ik was jarenlang een Tien-fan. Ja. Uh, en ik woon in de Achterhoek op de Duitse grens. En uh, ja, Tien heeft zijn frequentie moeten wisselen. En dat was tobbe hier, want uh, ik kon niks meer ontvangen in de auto. Thuis niets en op het werk niets. en. Nou, dat dus was best wel afkeken, want ja, als je uh, tien jaar lang teamfan ben, dan ja. mis je dat. Mm -hmm. Nou, het alternatief werd uh, de andere jongeman met drie letters, hè, de, de Joe. Ja, ja, en, ja die jongeman met drie was, letters, ja. Dat ja. was heel grappig, totdat ik, weliswaar een groot ABBA-fan, toch wel op een gegeven moment van zeven tot zes op het werk dacht, god, dat nummer heb ik nou al twee keer gehoord. Oh. Keer. Ja, ja, ja, weer ja, gimme, gimme, gimme. Kijk, het is leuk, maar een werkdag van 7 tot 6 is gezellig, maar als je steeds dezelfde muziek hoort, dus ja, dat werd weer zoeken. En dat, dat is gelukkig we... bij ons niet. Dat dus ja. hebben we jullie ontdekt. Nee, ja. ik vond het geweldig. Wat fijn. Maar ik loop, ik loop zoveel leuke acties bij jullie mis, want thuis heb ik dan wel een DHB+ die het doet totdat de dicht dichtgaan. En het meeste ontvang ik dan weer van Duitsland. En toen dacht ik van overal zit een vertraging in... van bijna 20 tot 30 seconden. Ik denk, door. Dus als jullie de bloopers maken vandaag, deze week... en ik hoor hem, dan hebben 100.000 mensen... al lang op die knoppenburt. Ja. Want ik hoor het te laat. Ja. En toen dacht ik, nou is klaar. Nou ga ik, nou ga ik kijken of ik, of ik dat kan verbeteren. Hartstikke leuk. En wees welkom, wat fijn dat je er bent. Ja, nou, Echt? ik vond het ook heel leuk. Ja, uh, ik ben wel blij dat je niet komt collecteren voor een nieuw huis in het westen. Ja. Nee, nee, daar ben ik geboren. Daar ga ik hiermee heen om te wonen. Oh, oké. Okay. Hartstikke goed. Ik, ik ben uit jouw stadje. Van, uh, van oorsprong uh, komt ik daar weg. Uit Rotterdam? Ik ben uit ja, Rotterdam. Oh, oké. Okay. Wat kost ja. eigenlijk een uh, DB Plus radio, Mar? Nou, het, het, uh, de, de hele radio is geloof ik denk ik wel twee, driehonderd euro. Maar ik wil het gaan proberen met zo'n antenne op mijn ruit. En, en dan zoek ik iemand die dat voor me wil helpen inbouwen... dan zou je het via de ruit op de bestaande radio moeten kunnen versterken... zodat ja. je gewoon stabiele ja. uh, verbinding hebt. En wat kost ja. dat? Uh, ik heb ze al gezien, zo rond de 100, 120 euro. Je okay. dus kan het nog gekker maken, maar goed, ik zit niet voor mijn beroep in de auto. Nee, nee, dus nee. De, de, de, weet je wel zo. Ja. Nou, ik, uh, uh, ja, heel, God, ja, heel fijn dat je zoveel over hebt voor uh, lekker meeluisteren. Fijn. En fijn dat we het mm. nu uh, in de hand hebben. Je bent toch een luisteraar. Het gaat hier gewoon even, ja, koud gezegd, om marktaandeel. Ja. Dus je krijgt van ja. mij uh, 25 euro. Oh, dankjewel. je wel. DHB Radio. Uh, ja, toch even gek gezegd. Omdat er ook een stukje eigen belang bij zit. Ben ik wel van mening dat we het volledig moeten dekken. Volledig? Ja. Dus ja, dat is gewoon... Jij. Dan komen we niet meer bij Annemarie. Dek maar, Marie. Ik maak hem af. Ik maak hem af. Ik leg 75 bij. Dan heb jij die DHB Plus ontvanger. Peppakee. En vanmiddag nog kopen, want het is, het is toch een gedoe als je niet mee kunt luisteren. Maar met het verboden woord, je hebt het gewoon nodig. Ja, nou hier ben ik meer dan het verboden woord bij mij. En blijf luisteren. Ga ik zeker doen. Hartelijk gecollecteerd. Fijne dag, doeg. Bij q Music en uh, Where Have You Gone? Gistermiddag uh, heerlijke wandeling gemaakt in uh, Rotterdam. Met een uh, prima middagzonnetje. Nou, het was hartstikke zonnig, blauwe lucht. Of, Geweldig. Weg. Veel luisteraars van uh, q Music in uh, Rotterdam. die allemaal naar Vrienden van Amstel gaan. Ja. Van veel luisteraars tegen uh, van ons. Er was nog uh, één man. die liep me in de eerste instantie voorbij. Toen zag ik dat hij terugliep. En toen pakte hij mijn schouder. En toen zei hij: puntje, puntje, gek dat ik jou nu in het echt tegenkom. En was die man Armin van Buren? <laughs> nee. Die tikt nee. wel vaker jouw schouder. Ah, dat is waar. Nee, dit bij was, de escape room ja. gemerkt. Dit was een uh, andere luisteraar van ons. Leuk, Leuk. hè? En uh, zei hij dat dan bewust, dat verboden wordt? Dat zei hij zeker bewust, <laughs> ja. Gisterenmiddag was het dus uh, eigenlijk wel lekker. Matties. Matties. Truiradar. Vandaag een grijze dag, vooral in het noorden en westen ook kans op regen. Alleen in Limburg af en toe wat zon, het maximaal 10 graden. Truiradar staat op een 4, dat is een normale trui. Ik wil het zo meteen even hebben over de joker. Ja, dat, dat dacht ik al, ja. ja. Na Hannah May, wacht op mij. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst wen.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 Sounds better with you. Cue music. Dus ik ken Sex on Fire. Nieuws van Annemarie komt eraan. En daarna gaan wij een telefoontje plegen. Ja, dat dacht ik al. Deze ochtend maak jij een uurtje radio met Bram Krikke.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 2 gemberthee. Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.